8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Opstandelingen minder ver in Tripoli dan gedacht. Zo'n Gaddafi loopt toch vrij rond. En rechtszaak tegen een oud-IMF-topman lijkt van de baan. Anderhalve dag na een inval in Tripoli hebben de opstandelingen belangrijke delen van de Libische hoofdstad nog niet onder controle. De situatie is verward en de stemming is nerveus. De rebellen lijken wel het overwicht te hebben in het grootste deel van de stad... maar andere delen zijn nog in handen van troepen die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi. Waar Gaddafi zich bevindt is nog altijd onduidelijk. Zijn hoofdkwartier werd gisteravond weer aangevallen door NAVO-toestellen... maar ook het hoofdkwartier en de omgeving zijn nog niet gevallen. Op het Groene Plein, waar de opstandelingen gisternacht feestvierden... is de situatie gespannen. Sluipschutters schieten vanaf daken op opstandelingen. En ook in andere delen van de stad zijn sluipschutters actief. Vannacht dook onverwachte machtige zoon van Gaddafi, Saif al-Islam, op in Tripoli. Gisteren werd gemeld dat hij gevangen was genomen. Het is onduidelijk of Saif is ontsnapt of dat hij nooit heeft vastgezeten. Saif zei tegen journalisten dat Gaddafi en zijn familie in Tripoli zijn... en dat ze de rebellen in de val hebben laten lopen. Zeker is wel dat een andere zoon van Gaddafi, Mohammed, is ontsnapt. Inmiddels zijn er berichten dat nieuwe opstandelingen naar de hoofdstad komen. Ook buiten Tripoli zou weer worden gevochten. Vandaag krijgt Dominique Strauss-Kaan waarschijnlijk te horen... dat de rechter de zaak tegen hem laat rusten. Gisteren vroeg het Openbaar Ministerie in New York... om de aanklacht tegen de voormalige IMF-topman in te trekken. De Fransman wordt door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting. Maar vanwege leugens en tegenstrijdige verklaringen van dat kamermeisje... heeft het OM niet genoeg bewijs tegen Strauss-Kaan. Als de rechter vandaag besluit om de zaak te laten rusten... krijgt Strauss-Kaan zijn paspoort terug en is hij weer vrij. De tiplijn Meld Misdaad Anoniem levert steeds meer bruikbare tips op. In de eerste helft van dit jaar gaven bellers over moordzaken 118 keer een bruikbare tip door. Dat is 20% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Over inbraken kwamen 30% meer goede tips binnen en over seksueel misbruik en gedwongen prostitutie zelfs meer dan 50% meer tips. Meldmisdaad anoniem werd opgericht in 2002. Sindsdien hebben meer dan 100.000 mensen een anonieme tip doorgebeld. De meeste telefoontjes gaan over wietplantages en vuurwapens. Dankzij de tiplijn zijn honderden vuurwapens in beslag genomen.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 Momenteel trekt Irene langs de Dominicaanse Republiek en Haiti. Gisteren trok de orkaan over Puerto Rico en daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn overstromingen en veel bomen zijn ontworteld. Ruim een miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. In een ziekenhuis in Los Angeles is liedjeschrijver Jerry Lieber overleden. Lieber vormde samen met componist Mike Stoller een duo. En samen maakten ze onder meer de Elvis Presley Hits Hound Dog en Jailhouse Rock... Ook schreven de twee The Evergreen Is That All There Is van Peggy Lee en Stand By Me van Benny King. Het duo Lieber en Stoller maakten ook songs voor artiesten als Barbara Streisand, Buddy Holly, Aretha Franklin en The Beatles. Jerry Lieber is 78 jaar geworden. En vannacht werd ook bekend dat songwriter Nick Ashford is overleden. Samen met zijn vrouw Valerie Simpson heeft hij hits voor het legendarische Motown-label. Zoals Ain't No Mountain High Enough en Reach Out and Touch, gezongen door Diana Ross. En I'm Every Woman van uh, Chaka Khan. Het duo Ashford en Simpson zong zelf ook en had in de jaren tachtig een hit met het nummer Solid. Nick Ashford stierf aan keelkanker, hij was 70 jaar. Dan het weer nog vandaag warm en vochtig. Met maxima van 25 graden of meer wordt het drukkend warm. Verspreid over de dag zijn er regen- en onweersbuien... die vooral aan het eind van de middag en in de avond stevig kunnen zijn. Morgen grotendeels droog en iets minder warm. Donderdag keert het warme weer met onweersbuien terug. ANWB Verkeersinformatie. Het valt relatief mee op de weg. Er staan 12 files, bij elkaar nog geen 50 kilometer. De langste file staat op de A28, van Zwolle naar Utrecht... bij Leus de Zuid, 7 kilometer. In het zuiden op de A50, osrichting richting Eindhoven... tussen Nistelrode en Veghel, 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Mijn zoon, er is geslaagd, bij Luzac. Hij heeft er keihard voor gewerkt, ze hebben hem fantastisch begeleid. En hij heeft een topjaar gehad.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 Goedemorgen. Strijd in Tripoli is bepaald nog niet gestreden en Gaddafi is ook nog altijd onvindbaar. Zijn zoon Saif blijkt ook al niet vast te zitten en is nog lang niet van plan de strijd op te geven. We are here. This is our country. This is our country. This zijn our people and we live here and we die here. And we are going to win because zijn the people are with us. That's why we are going to win. Look at them. Look at them. in the cities, everywhere. Hij verscheen zelfs in het openbaar dus. De NAVO voert ondertussen aanvallen uit het complex van Gaddafi. En de bevolking en de opstandelingen zijn onzeker en nerveus. Er wordt dus nog steeds gevochten tussen de opstandelingen en de troepen van Gaddafi. Gisteren leek het snel te gaan. Maar er zijn nog steeds Gaddafi-aanhangers in verschillende delen van de stad. En Hans-Jaap Melissen, onze verslaggever en Wereldroemhoek-verslaggever, is in Tripoli. Het is natuurlijk een mooie truc geweest. Met de NAVO, waarschijnlijk. Uh, om die. melding te doen dat die zou zijn opgepakt. en dan. de, de, de troepen en het getrouwen van. te de, de demoraliseren. en te hopen dat ze dat gaan overlopen. het op gaan geven. Uh, maar het kan ook weer tegen je gaan werken. dit soort. Uh, propaganda. Er kom hier ook een auto. keihard langs langs scheurt langs dit gebouw, dat kan ik roepen. En. de dag is hier net begonnen. ook met deze berichtgeving. iedereen praat hier over al deze. Uh, rebellen. En in de verte. Ik moet een beetje op blijven letten, want er zijn meer, ja. iets hogere gebouwen omheen als er sluipschutters op zitten. Die hebben dit gisteren geraakt, namelijk waar ik op zit. Ja. Uh, blijf wel in dekking. Maar Ik blijf gewoon liggen, nee, je kan prima blijven praten, zonder oh, komt iemand last van en ze verstaan het toch niet. Maar uh, de NAVO is de hele nacht actief geweest hier uh, in de lucht en je er dan inslagen verderop in Babazia. Dat is nog enkele kilometers hoor, de stad is uitgestrekt in Tripoli, dus... Ik hoef je niet meteen zorgen te maken dat ik hier de bom op mijn hoofd krijg. Van de NAVO sowieso niet. Maar, um, en dat wacht iedereen met spanning steeds af. Wanneer, ja, die berichtgeving over Saaij van Islam, dat is natuurlijk wel uh, een enorme klap voor de rebellen. Ja, beïnvloedt dat de stemming, merk je dat? Ja, nou kijk, wat me vannacht ook nog eens overkomen is dat ik, ik, ik, ik reis langs privéhuizen eigenlijk. Hè. Ik heb geen hotel hier, ik heb gisteren geprobeerd in de stad te komen om, uh, of ik ben in de stad, maar bij de, bij de hotels te komen waar ik eerder al gelogeerd heb. Uh, en daar keren de rebellen in één keer keihard om, omdat ze dachten dat daar gaddafi troepen liepen. En dat kan heel goed zo geweest zijn. Uh, maar ik sliep vannacht eindelijk in een huis. En na een uur uh, stonden er ineens twee mannen in mijn uh, kamer. Uh, en die zeiden: Ja, je moet nu weg. En ik dacht eventjes: Van ja, hè, je gaat heel achterdochtig worden. Wat, wat gebeurt hier allemaal? En zij. Uh, maar er was er één man bij, die had ik eerder ook al gezien. En die. Die vertrouwde ik. En er stond ook een chauffeur klaar, een man die ik kende. En die uh, hebben mij weer naar een ander huis gebracht. Maar ze waren bang dat de apparatuur waarmee ik bel, dat satellietapparatuur, die vroeger verboden was uh, onder uh, Gaddafi. Of dan daar was je enorm verdacht mee. En dan kun je ook pijlen, misschien waar iemand zit. Het allemaal een vage dingen waar mensen gewoon heel nerveus over worden. En zeggen van, ja, slaap er in het onderhuis. Misschien hebben ze inmiddels door dat jij hier zit. Ze zijn dus echt bang dat toch in deze die de wijk waar ik in zit, best wel anti-Kaddafi, er zijn veel rebellen, dat daar toch weer genoeg mensen binnen zouden kunnen komen van Kadhafi. Dus ja, ik vind de verwarring uh, na de eerste feestvreugde hè, in de stad, uh, vind ik de verwarring erg groot. Ja, Nerveusiteit dus, men is nerveus en dat betekent ook dat het verzet van Kadhafi's troepen toch nog wel groot is? Dat weet ik niet. Uh, het speelt natuurlijk een hoop af in hoofden van mensen. Ze zijn bang voor iets. Maar ja, je kunt van, voor van alles bang zijn wat het toch uiteindelijk niet is natuurlijk. En uh, het maakt het natuurlijk wel opvallend dat, uh, dat zo'n schijf van de ik, ik weet niet, ik heb de beelden daar niet van kunnen zien. Want de elektriciteit was ook nog een ander probleem. In de, de stad was het een beetje helemaal weg. Uh, en sommige mensen durfden weer geen uh, aggregaat aan te zetten. Bang dat, daar, dat het ook weer andere mensen zou aantrekken. Uh, dus uh, ja, als hij daar in, in een groot deel van de stad nog kon Wat mij sterk lijkt hoor. Ik denk dat daar weer veel propagandataal aan de kant van Zuid-Islam is geuit. Maar het blijft uh, bijzonder. En die, en die wijk, hè, dat is gewoon een stadsgedeelte waar uh, die baan van Gaddafi is. En dat is dat hotel waar hij verscheen ook uh, niet zo, al te ver vandaan. Uh, ja, die wijk is enorm. Die wordt bestookt. Maar ze hebben zelf ook wel aangegeven dat zij niet zomaar daar naar binnen kunnen trekken. En ik hoor af en toe... Uh, ja, daar schermutselingen, ik kan die schietpartijen gewoon prima volgen vanaf hier, de geluiden daarvan. Maar ze zeggen zelf dus dat kunnen we niet zomaar innemen je hebt Melissen in Tripoli. En op een aantal plaatsen daar in de stad wordt nog door Gaddafi-soldaten... aanhangers nog stevig weerstand geboden tegen de opstandelingen. Vannacht hebben gevechtsvliegtuigen van de NAVO, zoals gezegd... weer aanvallen uitgevoerd op het commandocentrum van Gaddafi. Maar Gaddafi's zoon, die dus nog op vrije voeten blijkt te zijn... laat in een autorit aan een buitenlandse televisieploeg zien... dat de omgeving van dat commandocentrum nog stevig in handen is van Gaddafi's troepen. Het was een short drive but covered a sizable area around Colonel Gaddafi's compound and the southeastern part of Tripoli Clearly these are in government hands. Volgens Safe zijn de opstandelingen niet... maar het leger van zijn vader wel aan de winnende hand. Zo vertelde hij de BBC-verslaggever Matthew Price. They had broken the backbone of the rebels. We gave them a hard time, so we're winning, he said. Asked about his father, Colonel Gaddafi. Is he safe and well and in Tripoli? He said, yes, of course. Safe al-Islam appeared to be brimming with confidence. Pumped full of adrenaline. He was smiling. Sef is vol vertrouwen en zijn vader is volgens hem nog in Tripoli. Gaddafi's zoon zat breed uit te lachen. Hij maakt zich helemaal niet druk om het internationaal strafhof in Den Haag... dat zijn uitlevering wil. Het hof kan wat hem betreft naar de hel lopen. Amerikaanse president Obama roept Gaddafi op om zich over te geven. Vanaf zijn vakantieverblijf in Marthas Vineyard zei Obama gisteravond dat Gaddafi zich moet realiseren... dat hij de macht over het land kwijt is. Van alle kanten hebben de opstandelingen heldhaftig het regime bestreden en het tij is gekeerd al dus Obama. From Benghazi to Misrata to the Western Mountains, the Libyan opposition courageously confronted the regime and the tide turned in their favor. For over four decades, the Libyan people had lived under the rule of a tyrant who denied them their most basic human rights. Now, the celebrations that we've seen in the streets of Libya Shows that the pursuit of human dignity is far stronger than any dictator. President, Amerikaanse president Obama. En ook de voorzitter van de Nationale Overgangsraad, Mustafa Abdel Jalil. benadrukt dat het tijdperk Gaddafi voorbij is. De komende periode zal niet makkelijk zijn, zegt Jalil. Voor ons liggen veel taken en verantwoordelijkheden. In uh, Nederland wonen natuurlijk ook een aantal Libiërs die het nieuws uit hun land. met spanning volgen. Een van hen is Soufiane Tamala... En nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent in Libië geboren en als kind naar Nederland verhuisd. En gisteren vertelde uw vader in het Radio 1-journaal... dat hij vandaag naar zijn familie in Libië zal gaan. Is hij al onderweg? Nee, nog niet. Hij is nog niet uh, vertrokken. Dat, uh, volgens planning loopt dat, gaat dat in de loop van de, van de dag... Uh, uh, is het de bedoeling dat hij dan uh, die kant op gaat, uh, ja. hoogstens eigenlijk uh, eerst richting uh, Benghazi. Ja, dat heeft hij natuurlijk besloten, ook uh, gisteren na het zien, misschien wel van de euforie in Tripoli. Dat is vandaag toch even anders. Hij komt er niet op terug? Nee, nee, nog niet. Nee, nee, nee. Hij komt er nog niet op terug, nee. Want, want... Okay, dat, is nog steeds, dat zit nog steeds in de planning. Ja, want hoe wordt het door, door u en uw vader ook ervaren... dat het nu toch uh, het nog niet zo voortvarend gaat... als gisteren misschien wel werd gedacht? Nou, dat, uh, gisteren was het uh, en eergisteren was het gewoon uh, ja, vreugde. Iedereen was blij van, uh, van, uh, van de ontwikkelingen. Ja. Maar uh, op dit moment uh, zijn er hier en daar mutselingen. Maar dat uh, gebeurt dat is niet in alle wijken van Tripoli. Een uh, aantal wijken van Tripoli, heb ik begrepen, zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, ja, bevrijd. Dus heel veel uh, mensen, aanhangers van Gaddafi, zijn opgepakt. Alleen uh, in, in de omgeving. Van uh, Babela Zezia. En uh, waarbij ook uh, Rixos in de buurt is, uh, die hotel. Yeah. Uh, daar, daar zitten nog uh, wat uh, schermutselingen en, en uh, ja, grote ja wat, wat uh, soldaten van uh, Gaddafi en ook van Safe. Uh, die zitten daar nog. En uh, dat is uh, nu ongeveer wat ik heb begrepen, de status is. Dus het is nog niet voorbij. Het, het, het moet nog uh, ja, uh, ja, zeg maar uitgevochten worden. Ja, heeft u contact met mensen, met familie of vrienden in Tripoli? Ja, ja. We hebben gisteren uh, gisteren hadden we contact gehad en uh, maar uh, ja, deze ochtend uh, ja we zullen ook weer proberen contact op te nemen. Maar het laatste contact was uh, gisteren ja. en uh, in die contact hebben ze aangegeven dat er uh, in hun straten uh, schermutselingen zijn. Uh, dat, uh, tussen de, ja, de lokale Tripolitaanse rebellen hè, en, uh, en uh, de aanhangers van Gaddafi, dus de soldaten van Gaddafi en uh, ook uh, ja, de, uh, de Afrikaanse soldaten die hij ingehuurd heeft, uh, die zitten daar nog. Ja, en als u, als u dat zo hoort, maakt u zich dan toch niet zorgen om uw vader? Gaat hij niet te vroeg? Uh, nee, ja, daar, daar zijn we overheen, uh, want uh, ja, ik heb ook zelf uh, familieleden die wel uh, ongeveer uh, ja, zes maanden lang zorgen om hebben gemaakt. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, ja, psychologisch ween je eraan. En uh, zoals ik het al begrepen van mijn vader, die gaat eerst richting Benghazi en van daaruit naar Tripoli. En uh, ja, dat is een keuze die hij zelf uh, uh, heeft gemaakt en, uh, en daar gaat hij gewoon voor. En uh, ja, kijk, hij heeft ook familiebroers en zussen daar. Dus uh, ja, daar wil hij ook weer bij zijn. Ja, en nu blijft uh, de. Uh, neemt hij, uh, dat is gewoon uh, ja een keuze. Ja, en nu blijft het nieuws volgen uiteraard. Ja, zeker. We blijven het nieuws uh, echt uh, volgen, maar wat je, wat je ziet ook uh, in de media, ja, dat uh, dat de media, ge, ge, ja, zeg maar, dat uh, de Gaddafi aanhangers de media heel goed uh, gebruiken, zeg maar, en, uh, om uh, ja, om hun PR uh, ja te, te promoten. Met met name die uh, woordvoerder van, uh, van Gaddafi, Ibrahim Moussa, Een heel listige jonge man, en ja, die die probeert ja gewoon dingen te verw uh, Mensen in verwarring te brengen ja. met verschillende uh, berichten. Hmm. En, nou, en wat doet het u om dan om, om plotseling toch weer die, uh, de zoon van Gaddafi om safe weer te zien? Uh, in, principe, in, in principe niet, niet veel. Want uh, de andere berichten die ik hoor is dat er heel veel uh, politieke gevangenen uh, zijn bevrijd. En uh, dat zijn uh, positieve berichten. Uh, ook op uh, de nieuwe Libische tv uh, zijn er uh, interviews gehouden met uh, politiek gevangenen die bevrijd zijn. Uh, dus eentje was uh, 30 jaar lang uh, politiek gevangen en uh, die is nu bevrijd. En uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn die positieve ontwikkelingen. Uh, ...die gaande is. Maar ja, de focus is nu nog steeds uh, op, op Gaddafi, weet je Als er iets is van Gaddafi, dan wordt daarop ingezoomd. En uh, ja, de andere ontwikkelingen aan de randen van de stad van Tripoli... ...niet in het centrum, ja, dat, dat, uh, dat, uh, ja daar horen we positieve berichten over. Ook zeg maar wijken in Tripoli die dan, ja, uh, yeah, uh, checkpunten, checkposts hebben uh, door de rebellen. Dus uh, er zijn ontwikkelingen, maar het is nog een, een, uh, het is nog een lang proces. Soufiane Tamala, hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Zo dadelijk meer over Libië. We hebben contact met onze verslaggever daar. Hans-Jaap Melissen hoort u zo dadelijk... na de verkeersinformatie bij de AWB. Wijnand Zwaan. Er zijn twee ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... leidt tot file tussen knooppunt Hoevelaken en de Afrit Bunschoten... 7 kilometer. En in het zuiden op de a 50 oost richting Eindhoven... bij Veghel, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Nou, zoals gezegd, Hans-Jaap Melissen in Tripoli... nu aan de telefoonverbinding is weer tot stand gekomen. Uh, Hans-Jaap, je vertelde het al eerder... de, ja, de stemming is nerveus. En men is nerveus, onzeker. Wat zie jij gebeuren in de straten? Nou, ik hoor vooral weer veel uh, geschiet uit de richting van Baba Zizia, de compound van Gaddafi. Op uh, de plek waar ik nu ben is het rustig. De uh, rebel die naast mij uh, stond en schoot ook in de richting waar andere rebellen schoten. Uh, zit nu met het hoofd in de handen, moe. <laughs> en hij uh, beweert dat uh, een auto met een kaddafi-aanhanger is geraakt verderop in de wijk. En dat zou kunnen. Uh, er zijn natuurlijk afrekeningen die plaatsvinden. Uh, mensen zijn op die manier nerveus. Uh, de afrekeningen gebeuren beide kanten op. En ja, de zon is weer verder de hemel ingeklommen. Ik hoor nu geen... Uh, Vliegtuigen overkomen, die kunnen elk moment er weer zijn, hoor. En dan hoor je weer even later zware knallen in de richting van waar we ze zien. Je vertelt het al eerder: die um, verschijning van safe Al-Islam in het openbaar heeft wel degelijk zijn effect gehad. Hè? Hoe wordt daarop gereageerd? Ja, dat, dat versterkt de onrust. Uh, de onrust die ze zelf hebben willen creëren, de rebellen denken, door die berichten van uh, die arrestatie naar buiten te brengen. God, je, zo kun je onrust bij de tegenstander veroorzaken: van geef, geef de moed maar op. Maar uh, nu hebben ze daar zelf last van. Uh, nu ze ook merken dat ze niet de hele stad volledig in handen hebben. Uh, je hoort ook nu de auto's keihard langsrijden. Langs, rijden, langs uh, de paar auto's die ik hier in deze wijk zie, heel erg bang dat er ergens nog sluipschutters staan. Uh, daar ben ik zelf ook wel een beetje bang voor. Maar ik geloof dat in de omgeving waar ik op uitkijk, ze liggen zo. Ik zit op een plat dak. Um, en ik moet ook laag blijven. Dat vind ik ook van mezelf. ik moet ook van uh, de burgerleider hier. Die uh, toch ongerust is. Uh, en, en, ja, dat, en dat is het. En dan moeten we de mensen afwachten of er veel meer uh, rebellen naar de stad gaan komen. Vandaag kan er al zijn. En wat die dan vervolgens kunnen uitrichten. Ja, want dat was gisteren ook duidelijk de tactiek. Hè? De, de, de, de troepenopbouw van de opstandelingen uh, zou moeten plaatsvinden. Er zouden dus veel meer naar Tripoli moeten komen. Lukt dat, denk je? Ja, dat, dat, dat lukt wel degelijk. Uh, sommige mensen die in het oosten zitten... die hebben natuurlijk wel een moeilijke omweg te gaan. Want je kunt niet vanuit het oosten doorsteken naar Tripoli. Gemakkelijk nu. Het is trouwens ook heel onduidelijk in hoeverre op die fronten nog gevochten wordt. En wat die soldaten van Gaddafi daar doen, houden die nog stand... Um, maar, kijk ja, wat natuurlijk wel gebeurd is gisteren ook. Er komen heel veel rebellen de stad in, maar die gaan ook vooral op zoek naar familie. Want nou, he, die hebben elkaar maanden uh, niet gezien, weten niet van elkaar soms, of ze nog leven. Het zijn hele emotionele taferelen zien die elkaar dan weer? En die zijn dan eventjes niet bezig met uh, verder gevechten of de stad volgens plan. Dat is altijd ook een plan: he, de, de overgangsraad in Benghazi, over hoe dit nou verder moest gaan. Om helemaal volgens plan plekken in te nemen, die te verdedigen. Uh, ze dragen ook zelf natuurlijk bij aan een chaotisch begin van de overgang. Ja, er komen nog allerlei berichten natuurlijk uit Tripoli, bijvoorbeeld via Sky News. Die zeggen, daar zeggen de opstandelingen dat ze 80% van de stad in handen hebben. Acht je dat reëel? Ja, ik denk dat ze wel in 80% van de stad aanwezig zijn. Maar dat bleek ook gisteren toen ik met ze op stad was van scheuren. Ze zijn eens weer weg van plekken waar ze dan Gaddafi-aanhangers mede te zien. Uh, dus ja, niemand heeft met een exact meetlint uh, en een calculator erbij uh, gezeten. van hoeveel hebben we nou precies in handen? Het is niet gemarkeerd, het is in beweging. En het is daarmee uh, onzeker over uh, het vervolg. Ze uh, zijn uh, in dit grootste deel van de stad. Dat kun je denk ik wel gewoon zo stellen. Ja, en hoor je nog wat van Gaddafi? Nee, niemand weet dat. Uh, is hij nog in die compound. Uh, naar het buitenland gegaan. Er zijn zoveel verhalen geweest, ook toen ik vanuit Tunesië hier kwam. In Tunesië zijn verhalen over kolonnes, auto's die in het zuiden van het land de grens hebben overgestoken of die niet konden oversteken, maar dan de grens met Algerije hebben genomen. En je kunt daar een beetje in het zuiden nog kiezen. Uh, en niemand weet dat. En, en deze oorlog, waar ook slechte communicatie is, de telefoonlijnen zijn slecht... Uh, dan, dan is er meer voedingsbodem voor veel geruchten. En, en de waarheid zullen we in de komende dagen beleven. Ja, wat ga jij nou vandaag proberen? Voel je je veilig genoeg om, om je te bewegen in de stad? Ja, hoor, je, kijkt, je leeft je, je leven in dit soort situaties uh, stap voor stap. Uh, je, je kijkt gewoon hoe ver kun je rijden. Er zijn hier overal controlepunten. Er buurtwachten van de rebellen die, die allemaal puin op de weg hebben gelegd. Hek, uh, koelkasten. En dan auto's controleren en dan uh, je wel of niet doorlaten. En, ook, en dan kun je ook steeds vragen van is het veilig verder op? Uh, kunnen we verder? En, en zo moet je het doen. En, en je kunt ook gewoon op je oren afgaan. Als je, je kunt dan toch wel onderscheiden of mensen vrolijk in de lucht staan te schieten. Of dat er inslagen zijn in gebouwen, bij ruitersneuvelen, weet ik het allemaal. Waar echt gevechten plaatsvinden. En dan hoef je niet meteen met je neus tussenin te gaan staan. Dan Hans-Jaap Melissen in Tripoli. Hans-Jaap, dankjewel. En we hebben later deze uitzending hopelijk nog weer contact met je. Zo kan er nieuws, bijna vijf voor half negen. En dat is goed nieuws voor oud IFM topman Dominique Strauss-Kaan. Want misschien kan hij na vandaag de Verenigde Staten verlaten. Want het Openbaar Ministerie heeft de rechter gevraagd de aanklacht tegen hem in te trekken. Strauss-Kaan werd in mei opgepakt nadat hij door een kamermeisje was beschuldigd van verkrachting. Maar er is twijfel gerezen over haar verklaring. Onze correspondent in de Verenigde Staten Wessel de Jong. Het kamermeisje heeft over een heleboel zaken heeft ze gelogen over haar asielaanvraag toen ze in de Verenigde Staten aankwam. Die klopte niet. Uh, ze heeft gelogen over een groepsverkrachting waarvan ze het slachtoffer zou zijn geworden in, in Guinea, waar ze vandaan komt. Klopte ook niet. Nou, na de feiten toen in het hotel heeft ze bovendien contact gezocht met criminelen in de gevangenis over hoe ze mogelijk een slaatje zou kunnen slaan uit deze zaak. Nou, op zich een enkel leugentje in dit soort zaken is niet zo ongebruikelijk, is niet zo vreemd. Maar die leugens heeft ze wel een hele tijd volgehouden tegenover de onderzoekers. En met dat verhaal hadden ze dan naar de jury hier uh, in New York gemoeten. En dan hadden moeten zeggen, ja, uh, tegen ons heeft ze altijd gelogen, maar deze ene keer moet u haar nu wel geloven. Nou, dat zagen ze gewoon niet zitten. Dus de haalbaarheid wordt in, in twijfel getrokken, want uiteindelijk, er ligt wel redelijk veel bewijs tegen Strauss-Kaan, toch? er ligt uh, behoorlijk wat bewijs en dat bleek ook uh, vorige week toen de forensische rapporten, de medische verslagen uh, van na die verkrachting dat hij uitlekte in de Franse pers uh, de, de, de schouder van uh, Dialo was ontwricht na de, na de achtervolging in de hotelkamer van Strauss-Kaan, uh, er zaten blauwe plekken op de binnenkant, de binnenkant van, uh, van de vagina van, uh, van deze dame, maar al deze, al deze traumas op zich zijn ze allemaal geen bewijs voor dat er gedwongen seks heeft plaatsgevonden, niemand was er uit uiteindelijk bij in die hotelkamer, behalve zij twee. Dus in de rechtszaal, het zou haar woord tegen zijn woord zijn geworden. Ja, en haar woord was al, is dus nu al dermate ondermijnd... dat die zogeheten district attorney, die officier van justitie... het gewoon niet ziet zitten om deze zaak, zaak verder voor te zetten. En hoewel Strauss-Kaan vanavond pas formeel op vrije vuurtoon komt... of kan komen, maar dat is wel waarschijnlijk... is er in Frankrijk opgelucht op het nieuws gereageerd. Bonjour à tous. Dominique Strauss-Kahn pourrait être libre dans quelques heures libre de rentrer chez lui en France. Dominique Strauss-Kahn, DSK, kan dus waarschijnlijk over een paar uur naar huis, naar Frankrijk, omdat de aanklager de beschuldiging intrekt. Daarmee is zijn naam gezuiverd, zeggen sommigen. Blanchi, après trois mois de feuilleton judiciaire, Dominique Strauss-Kahn est blanchi à New York. Op Manhattan is de beschuldiging ingetrokken. En uit de euforie bij DSK-sympathisanten zou je bijna opmaken dat hij zelfs is vrijgesproken. Toch zegt DSK's vriend en biograaf Michel Topman dat de schade voor de Fransman groot is. DSK afgeschilderd als een wild beest dat zich op vrouwen stort. Ik heb altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Deze accusation was pas parce qu'il s'agissait de strauss mais parce que les faits étaient uh, test. De beschuldigingen waren abracadabra voor de DSK-biograaf vanaf het begin. En dus is het geen wonder dat hij vrijkomt. Daarmee lijkt de weg vrijgemaakt voor een terugkeer naar Frankrijk. Stroos Kaan was de gedoodverfde favoriet om het bij presidentsverkiezingen volgend jaar op te nemen tegen president Sarkozy. Die kans lijkt verkeken. De campagne binnen zijn partij, de Parti Socialiste, om een kandidaat te vinden, is inmiddels in volle gang. Martin Aubry, een van de gegadigden, zegt dat DSK eerst maar eens op adem moet komen. Je pense qu'il aura lui-même à prendre la parole quand il le souhaitera, maar je pense qu'il faut d'abord le laisser revivre. Eerste taak voor DSK is de draad van zijn leven oppikken en daarna wordt vanzelf duidelijk welke rol hij zal spelen, denkt Aubry niet echt een uitnodiging om mee te doen aan de campagne, hoewel ze sympathie betuigt aan het slachtoffer van deze zaak DSK. is gebeurd en zeggen dat de mensen de zoals die zijn en de justitie. Het slachtoffer was in dit geval degene die beschuldigd werd, zegt Aubry, die verder geen antwoord gaf op vragen over de toekomst van DSK. En toch is het voor sommige PS's ondenkbaar dat Strooskaan langs de zijlijn blijft toekijken. In een economische crisis kan Frankrijk simpelweg niet om de adviezen van de voormalige IMF-topman heen. Er is behoefte aan strauss visie op de economie, zegt dit PS-Kamerlid. Hoewel een Amerikaanse rechter het nog moet bestendigen... is in Frankrijk de discussie losgebarsten over de rentrée van DSK. Over Dominique Strascan hoorde u correspondent Ron Linker vanuit Parijs. Horens, het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda Nazomerdeals. Bijvoorbeeld op de Honda Jazz 1.2...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 de Situatie Tripoli blijft verward. Seif al-Islam loopt vrij rond. Steeds meer bruikbare tips via meldmisdaad Anoniem. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Anderhalve dag na hun inval in Tripoli... hebben de opstandelingen, belangrijke delen van de Libische hoofdstad... nog niet onder controle. De situatie is verward en de stemming is nerveus. Vannacht dook ineens Gaddafi's zoon Seif al-Islam op, buiten op straat. En tegenover aanhangers en journalisten ontkrachten... die de geruchten dat hij was opgepakt. Seif liet de menigte weten... Dat het libische volk zich verzet tegen de rebellen. Hij nodigt de journalist uit voor een tour door de belangrijkste punten in Tripoli om te laten zien dat de situatie in de hoofdstad onder controle is. First of all, I'm here to refute all the rumors and reports. NATO used its most sophisticated technology to block all our communications. They sent text messages to the Libyan people. They interrupted our TV broadcasts. Ze een elektronische media tegen ons om onze mensen te They Ze gangs en armed groepen naar Tripoli, by zee en civiele vehicles om chaos te Eenmaal in de auto vertelde Safe dat het volk achter Gaddafi staat, terwijl aanhangers al toeterend achter zijn auto aanreden. We zijn hier, dit is land. Dit is, our country. This is our people. And we leven hier en we hier. En we gaan winnen. We... Win. in de zee, everywhere.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 Is enorm, die wordt bestookt. Maar ze hebben zelf ook wel aangegeven dat ze niet zomaar daar naar binnen kunnen trekken. Gisteren zeiden de opstandelingen dat ze de 39-jarige Cefal Islam gevangen hadden genomen. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof bevestigde dat en vroeg de opstandelingen om hem over te dragen aan het hof in Den Haag. En voordat Gaddafi's zoon opdook, voerden gevechtsvliegtuigen van de NAVO vannacht weer aanvallen uit op het commandocentrum van Gaddafi in Tripoli.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 Wapenbezit, uh, seksueel misbruik, gedwongen prostitutie, drugshandel. Dat zijn zo'n vier, een begreep van vier zaken waar, uh, ja, waar mensen veel over bellen, en, en uh, waarbij ze aangeven dat ze graag willen helpen om, uh, om dit soort nare zaken op te lossen. De Zwitserse bank UBS wil zo'n 3500 banen schrappen. Ze hoopt zo de jaarlijks 1,7 miljard euro te besparen. UBS heeft last van de dure Zwitserse frank en de kwakkelende economie. En ook werken er veel mensen met hoge vaste salarissen. De Verenigde Staten maken zich op voor de komst van de orkaan Irene. De Amerikaanse weerkundige dienst verwacht dat Irene de komende dagen het zuidoosten van de VS bereikt. Momenteel trekt de storm langs de Dominicaanse Republiek en Haiti. En volgens deze weerman maken de warme wateren de orkaan alleen maar gevaarlijker. Binnenkort komt hij dicht bij Miami. Warm water is the engine. It's the fuel. It's the premium gas to go in there rather than the cool uh, cool de track is a scary track because it's still very wide. We're talking still three or four days away. It could be all the way into the Atlantic Ocean. Or a landfall very close as a big storm near Miami. Gisteren trok de orkaan over Puerto Rico. Daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. Er zijn overstromingen en veel bomen zijn ontworteld. Ruim een miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. En dat was het nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een gebied met warme en vochtige lucht bevindt zich pal boven Nederland. In dit gebied heeft de afgelopen nacht stevig geomweerd. En op dit moment zien we actieve onweersbuien Zeeland en het westen van Brabant binnentrekken. In de loop van de dag zullen de buien, met het stijgen van de temperatuur... het wordt 23 graden aan zee en lokaal 29 in het oosten... zullen de buien verder in activiteit toenemen. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met zware tot zeer zware windstoten en hagel. De wind is overwegend zuidoost en matig van kracht. Vanavond is er vooral in het oosten nog kans op zware onweersbuien. Vanuit het westen moet het allemaal wat rustiger worden. komende nacht een enkele bui, maar ook opklaringen vanuit het westen. De onwiskansen nemen duidelijk af. De temperatuur daalt naar gemiddeld 16 graden... bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. Morgen is het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen... In Limburg is er kans op onweer, maar in de rest van het land blijft het op dat gebied een stuk rustiger. Het is morgen duidelijk een stuk minder benauwd. De temperatuur komt uit op 20 tot 23 graden. ANRB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt relatief rustig. 20 files bij elkaar 60 kilometer. De vallende files staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 3 kilometer... Na nou, een ongeluk is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Dat loopt ook flink vast op de A28 vanuit Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leuze-Zuid staat 8 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht na een ongeluk... tussen Zevenhuizen en Reewijk 5 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. En de A58 van Vlissingen naar Breda bij Heerle 2 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out?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 Acht minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel over Libië vanochtend, waar uh, de opmars van de opstandelingen... toch wat moeizamer lijkt te gaan dan gisteren werd gedacht. Mark Binnenman volgt al de hele ochtend de internationale nieuwszenders... en de persbureaus. Uh, Mark, wat is er um, nog gezegd over safe al-islam? Want dat is toch wel het nieuws van, vanavond, uh, van vanochtend. Hij is vannacht, gisteravond, op, opeens het openbaar verschenen... terwijl iedereen dacht dat hij vast zat. Ja, het was voor, voor, voor velen een complete verrassing zijn verschijning op de televisie. Uh, Al Jazeera heeft achterhaald hoe dat nu is gegaan. Uh, die hebben contact gehad met een, met een vertegenwoordiger van de Nationale Overgangsraad. En uh, die, die bevestigt dat hij wel degelijk uh, gevangen was genomen. Maar dat hij is ontsnapt. Aha. En um, nou weet deze vertegenwoordiger niet precies hoe dat in zijn werk is gegaan, die ontsnapping. Maar hij weet het wellicht aan de onervarenheid en uh, de, het gebrek aan militaire structuur bij degene die hem moesten bewaken. Dus hij, hij is ontsnapt. En dat zijn de opstandelingen die moesten hem natuurlijk bewaken. Hoe wordt er gereageerd? Wat zijn de reacties op Zeef's op verschijning? Ja, dat is een mengeling van, van, van ongeloof en woede. Vooral in Benghazi, de stad waar, waar de opstand is begonnen... is er, is er hevig teleurgesteld gereageerd op, op de beelden van, van Saif Islam... Um, Tegelijkertijd is er, wordt er ook een, een, een, bij Al Jazeera wederom een, een bewoner van, van Benghazi geciteerd. En die zegt van ja, het is, een, het is een tegenslag, maar het is ons uiteindelijk niet te doen om, hè, om, safe, om safe, maar het is ons te doen om de bevrijding van Libië. En vroeg of laat zal hij, zal hij gepakt worden en, en worden berecht. Mark Biedemann volgt de internationale nieuwszenders. We praten door over Libië um, met Sabine Mengelberg. Ze is expert op het gebied van internationale veiligheidsstudies... verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Van Mengelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Als de opstandelingen lukt Gaddafi te verdrijven... dan kan de NAVO straks na 4,5 maand ophouden met bombarderen. Um, zal de NAVO dan ook klaar zijn in Libië? Wat denkt u? Uh, de NAVO klaar in Libië. In eerste instantie denk ik dat, uh, uh, mocht het uh, post kadhafi tijdperk de komende dagen of weken aanbreken, dat het niet zozeer een militair vraagstuk is... maar eerder een vraagstuk van de Libiërs zelf en de gehele internationale gemeenschap. Natuurlijk onder een nieuwe VN-resolutie. Belangrijk daarbij is, denk ik, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie uh, daarbij te betrekken. Het is niet zozeer uh, in eerste instantie een militair vraagstuk. Dat wil ik daarbij uh, duidelijk maken. Nee betekent wel dat, um, excuse, uh, dat de leden van de NAVO en de Europese Unie een rol kunnen spelen. He, zoals vorige week bekend is, heeft Sarkozy en uh, Merkel heeft daarin toegestemd. Ook ons eigen minister Rosenthal uh, bij groep om de contactgroep uh, voor Libië bij elkaar te brengen. En uh, Europa kan daar zeker een faciliterende rol in spelen. He, denk aan het uh, waarnemen bij verkiezingen. En dat soort zaken voorbereiden en het zenden van waarnemers voor uh, eventuele verkiezingen om daar een rol bij te spelen. Ja, u zegt al Afrikaanse Unie, want uh, als de rust daar wat is weergekeerd, dan is het natuurlijk weer een Afrikaans land. Dat klopt. En dan moet de Unie dus daar, uh, daar toezicht op houden, zegt u. Nou, toezicht op. Nee, niet op de Afrikaanse Unie. Nee, de Europese Unie. Uh, het is toch onze achtertuin? Uh, dat, dat is de realiteit. Um, en de Europese Unie zou daar een rol kunnen spelen in het democratiseren en de wederopbouw van, ja. van Libië. Maar dat zou ook een taak moeten zijn, in eerste instantie, van, van, ja, van de hele internationale gemeenschap, middels de Verenigde Naties, maar ook de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. Dat, dat is wat ik bedoel. Ja, oké, okay, goed, dan is het duidelijk. En, en de, de, de NAVO, want u zegt al, het is natuurlijk dan geen militaire operatie meer, maar heeft die daar toch niet een, een verantwoordelijkheid om daar toch nog wel aanwezig te blijven? Ja, dat, dat zou ik niet zozeer zeggen, verantwoordelijkheid voor de NAVO. De NAVO heeft geacteerd onder, onder de VN-resolutie. De NAVO zou daar wel een, een rol kunnen spelen. Maar ik denk dan eerder aan, aan het trainen of adviseren van uh, eventueel Libische strijdkrachten. Wat de NAVO vaker doet. Ik denk voor de NAVO-leden zelf dat zij ook van mening zijn... dat er in eerste instantie dus uh, belang bij ligt om de gehele internationale gemeenschap uh, te betrekken. En zoals u misschien heeft... Uh, uh, het duidelijk geworden is dat gisteren China uh, uh, graag betrokken wil worden... bij de wederopbouw van, uh, van Libië. En dat, dat zou voor Rusland uh, ook een, het zou een mooie rol uh, weggelegd kunnen zijn. Ja, als we die landen er eens even bij betrekken inderdaad. Want um, de NAVO heeft nu uh, geopereerd daar. Is, is daar trouwens nog mee bezig. Maar goed, we gaan er even vooruit dat de vanuit dat de strijd bijna is gestreden. Um, is de visie van de internationale gemeenschap op de NAVO hierdoor veranderd? Want het is toch ook wel gebleken dat het allemaal niet vlekkeloos is verlopen. Het is niet vlekkeloos verlopen, maar je moet zich voorstellen... De NAVO, hè, dat, dat, dat is vaker wat naar voren komt, verdeeldheid binnen de NAVO of geen eenheid. Het is natuurlijk een organisatie van 28 leden. Uh, Stelt u zich voor, een raad van bestuur met 28 leden... Uh, die ze dat nooit helemaal eens uh, met elkaar zijn. Uh, mocht die uh, operatie de komende dagen of weken aflopen... Uh, dan is het wel in die zin een succesvolle operatie geweest. Die verdeeldheid binnen de NAVO, dat zou ik eigenlijk niet op die manier vertalen... omdat dat de afgelopen jaren, en de NAVO is een organisatie sinds 1949... al meer dan 60 jaar, op meerdere momenten verdeeldheid is geweest. Het frappante wat je ziet, en dat is eigenlijk hetzelfde proces binnen de Europese Unie... is door die manier van samenwerken, het is een democratisch proces... alle leden hebben eenzelfde stem... Uh, past de NAVO zich ook aan aan de realiteit. Het is een soort van vraag en aanbod uh, op het gebied van veiligheid. En de NAVO past zich daaraan aan. En ja, daar zullen altijd wat uh, stoten en schokken bij plaatsvinden. Maar uiteindelijk uh, zie je vaker dat de NAVO uh, met de neus dezelfde kant opstaat. Ja, u zegt dat is wel gebruikelijk dat men het niet helemaal eens is... en dat het wat met horten en stoten gaat. Deze missie is niet schadelijk geweest voor de NAVO, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Als je kijkt naar uh, de missie in Afghanistan en, en uh, in Irak, wat, wat natuurlijk in eerste instantie geen NAVO-operatie is geweest, uh, maar wel de leden van de NAVO uh, betrokken zijn geweest, uh, heeft dit laten zien dat dat er uiteindelijk ook een succesvolle operatie uh, is geweest. Ja, en, en, voor en, landen, ook... ja, en voor landen buiten de NAVO, want u noemde net al Rusland en China... die hebben natuurlijk uh -huh. wel grote kritiek gehad op de NAVO. Hè. Ja. De NAVO heeft ook veel meer gedaan dan het uh, oorspronkelijke mandaat eigenlijk toeliet. Heeft dat de NAVO toch verder afgebracht van bijvoorbeeld China en Rusland? Ja... China heeft, zoals ik al eerder zei, gisteren, gisteren positief gereageerd... in de zin van, wil een, een rol spelen in die wederopbouw. Nou, Dat is voor China toch ook niet altijd hoe ze onmiddellijk reageren op dit soort situaties. En dat spel wordt altijd gespeeld tussen China, Rusland en de NAVO over... aan de ene kant zijn ze het met elkaar eens, vorig jaar eind... Uh, of eind 2010 uh, uh, is er een nieuw NAV strategisch concept naar voren gekomen... waar uh, de banden met Rusland zijn versterkt. Dat is in beider belang, niet alleen in het belang van, uh, van de NAVO. Rusland heeft er ook belang bij. Maar Rusland en China hebben ook al de traditie... van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden, zoals wij dat uh, uh, dan noemen. En dat zullen ze naar, naar buiten toe, maar ook voor de eigen bevolking, altijd uitdragen. En tegelijkertijd spelen de belangen voor Rusland en China een grote rol... om toch ook die samenleving met de NAVO op te zoeken. Dus dat is altijd een, een soort van spel. Uh, maar wat je ziet, zeker bij Rusland en de NAVO... is dat de, na, de laatste paar jaren, ook met horten en stoten... twee stappen voor, één stap achteruit zou ik het willen zeggen... uiteindelijk die samenwerking wel plaatsvindt. En nog een binnenlandse aangelegenheid. Syrië. Uh, stel dat het in Libië snel voorbij is... zal de aandacht zich daar toch meer op gaan richten, op Syrië. Ziet u daar ook nog een rol voor de NAVO? Nou, laten we zeggen, praktisch gezien kan de uh, NAVO daar een rol spelen. Maar dat is niet in eerste instantie um, de, het vraagstuk wat beantwoord zou moeten worden. Het, het is, Syrië is uh, nu nog een, een politiek en diplomatiek vraagstuk. Um, daar ligt ook nog geen uh, resolutie voor klaar. Dat is nee. toch uh, hetgeen waar, uh, waar de NAVO in eerste instantie mee zal uh, acteren en opereren. Dus voorlopig ligt daar geen rol voor de NAVO uh, klaar, ben ik van mening. Nee, en zo'n resolutie zal er ook wel niet zo snel komen? Nee, dat, nee dat, ook, ook binnen de NAVO hebben landen al laten weten dat, uh, dat ze daar geen voorstander van zijn. Hè, zoals Duitsland uh, heeft daarop uh, op gereageerd. Uh, maar, maar Libië is, is in eerste instantie voor, voor laten we zeggen, de NAVO en de militair een, een, een prioriteit geweest. En, en de Europese Unie zal in Syrië... in eerste instantie een, een rol uh, willen spelen. In ieder geval de leden van de NAVO... Hè, die dus natuurlijk veelal overeen komen met de Europese Unie... Uh, zal dat prioriteit hebben. Maar voor de NAVO ziet daar geen rol weggelegd. Sabine Mengelberg van het Nederlandse Defensie Academie. Hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. goedemorgen nog steeds geen eensgezindheid is er over het pensioenakkoord bij de FNV-bonden. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging nu na een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk staat 6 kilometer. De linker is dicht. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Bij de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. Na een ongeluk op de parallelbaan, daar zijn twee rijstroken dicht. En de langste file staat op de A28, Zwolle richting Utrecht. Bij Leus de Zuid 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. FNV-bonden proberen probeerden, op één lijn te komen over het pensioenakkoord. Inzet het verbeterplan voor het akkoord van de twee grootste vakbonden. Maar dat plan werd niet overgenomen door de andere bonden... en dus visten FNV-bondgenoten en CABO, die niet tevreden zijn met het huidige akkoord achter het net. Waarnemend voorzitter van CABO, de bond voor de ambtenaren... Corrie van Brenk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat stond er in uw verbeterplan? Ja, dat stond eigenlijk in de, de punten die wij ook al met onze leden hebben gedeeld en waarvan zij gezegd hebben, ga dat nou voor ons binnenhalen. Dat is dat um, mensen met een laag inkomen, dat die op hun 65ste moeten kunnen stoppen met hetzelfde niveau, hetzelfde inkomensniveau als wat ze nu hebben op 65%. En uh, dat werkgevers ook mee gaan delen in de lusten en de lasten. Ja, U vindt nog dus steeds dat de risico's te veel bij de werknemers worden gelegd. Ja, ja, inderdaad. En uh, die andere bonden, of de FNV in het algemeen, um, federatie, die wilden dat niet? Nou ja, die hebben wel begrip voor ons standpunt. Maar die zeggen, ja, wij geloven niet dat wij dat binnen gaan halen. En wij willen daar dan ook niet uh, uh, onze handtekening onder zetten... en onze schouders onder zetten en daarvoor gaan. Wij hebben al een akkoord. Die geloven daar dus niet in. Vindt u dan nee. zelf ook niet dat u uw hand overspeelt? U kunt zeggen dat wij onze hand overspeelt. Maar wij hebben een belofte gedaan aan onze achterban. om vorig jaar het akkoord erdoor te krijgen. Zij hebben ja gezegd. onder de garantie dat zij op hun 65ste. tegen hetzelfde niveau konden stoppen. En als je nu ziet wat de uitwerking is van dit akkoord. dat door de afschaffing van de oudere kortingen. dat mensen er. Uh, 900 euro per jaarbasis achteruit gaan, is dat voor lage inkomens heel veel. En kan je dus niet spreken over dat jij die garantie die je toen gegeven hebt... nu waarmaakt. Dus u wilt op dat punt uh, absoluut geen water bij de wijn doen? Nee, absoluut niet. Dat kan ook niet. Dat hebben wij beloofd aan onze achterban, dus dat kan ook niet. En dan kan je ook niet met een droog, droge ogen blijven beloven dat mensen wel op hun 65 kunnen stoppen. Want dan kunnen ze financieel gewoon niet opbrengen. Ja, u zegt al, dat kan niet. Maar je moet wel onderhandelen natuurlijk. En als bonden straks het niet eens worden en minister Kamp zegt: Ik trek mijn eigen plan, dan kunt u wel eens slechter af zijn. Snijdt u uzelf op deze manier uiteindelijk niet in de eigen vingers? Nou ja, dat. Um, dat... Wil iedereen ons wel laten beloven of geloven, maar eh, mensen worden nu toch ook gedwongen tot hun 66ste door te werken. Omdat ze het financieel niet kunnen veroorloven om eerder te stoppen. Dus wat beloof je ze dan? Hou je ze dan niet voor de mal en, uh, uh, en garandeer je iets wat je niet waarmaakt? Ik ben liever duidelijk om eerlijk te vertellen wat er nu ja. ligt. En dat is onvoldoende. Ja, dat snap ik wel. Maar moet je niet pakken wat je kunt krijgen. Ook al is dat niet helemaal wat je uh, beoogt. Nou ja, niet helemaal. Het is helemaal niet. Helemaal niet? Nee, het is echt volstrekt onvoldoende. Dus ik vind, ik vind het ook teleurstellend dat, we niet, dat de collega's niet uh, gezegd hebben... we zetten onze schouders eronder en we gaan ervoor. U had dat echt nog wel verwacht? Ja. Ja, dat, dat was echt de inzet en de hoop. En daar hebben wij ook uh, herhaaldelijk om gevraagd. Van, kom op, laten we met elkaar uh, een inzet uh, bedenken waar we... Uh, met z'n allen voor willen gaan. Dat, die handsoen is niet opgepakt. Dat hebben wij toen zelf gedaan, samen met bondgenoten. Uh, dat voorgelegd, ja. En het resultaat is dat de andere bonden zeggen van... nou ja, voor ons is dit... Uh, we zouden het leuk vinden als er nog iets bij komt. Maar dit is het wel. Ja, Hier kunnen wij toch ja tegen zeggen. In september wordt die knoop doorgehakt. Moet die worden ja. doorgeknapt? Uh, ge gehakt door FNV over het pensioenakkoord. En u zegt dan dus nee? Um, wij adviseren onze leden om nee te stemmen, maar dat mogen ze zelf nog ze, Ja, precies, dat mogen ze zelf nog. Maar wat u betreft is het een nee? Wat ons betreft is het een nee. Ja. Um, um, maar FNV Bouw steunt uw plannen weer niet? Nou, FNV Bouw zit natuurlijk net zo hard in de maag um, um, wat betreft hun bouwvakkers als wij voor onze thuiszorgmedewerkers. Die inkomens zijn nou ook niet zo gigantisch hoog. En um, ja, ook zij hebben een garantie gegeven dat op 65 het inkomen gelijkwaardig moet zijn. En Bouw zegt, één flesje bier minder mag wel, maar een heel krat niet. En dat vinden wij ook. Wij vinden dat de koopkracht van onze thuiszorgmedewerkers ook gegarandeerd moet zijn op hun 65ste. Nou, goed. De strijd is nog niet uh, gestaakt. Ook bij u niet. Corrie van Brenk, hartelijk dank. Waarnemend voorzitter van Abfacabo. Hartelijk dank voor je commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Kent ze wel, die afgedankte pakhuizen, die lege fabriekspanden. Om verdere verloedering te voorkomen worden ze vaak omgedoopt... door het zogenoemde broedplaatsen. Plekken waar kunstenaars en jonge ondernemers... hun creativiteit kunnen botvieren. Verslaggever Jeroen Schutteijzer onderzoekt deze week... de economische betekenis van de broedplaats. Leveren die broedplaatsen de samenleving wat op... of kost het ons alleen maar geld? Paul van Zomeren. Wat een historie hè, in dit gebouw. Ja, dat mag je wel zeggen. Het is een gebouw uit 1898, uit mijn hoofd aan het ei. Het Veen. Ooit een pand waar koffie, thee en zelfs coca opgeslagen werden. Een enorm pakhuis, Van 10.000 vierkante meter is het. Zullen we even verder lopen? Ja. Houten vloeren. En hier zitten dus allemaal bedrijfjes. Ja, het gebouw kwam in de jaren 80 leeg te staan... En het gebouw is vervolgens, het gerucht gaat op verzoek van de eigenaar, gekraakt. Vervolgens zijn er bedrijven ingekomen, kunstenaars, echte eh, bedrijven, ambachtse eh, bedrijven. Ja, maar hoor eens even. In 82 was dat uw initiatief om hier een soort broedplaats van te maken. Een van de eerste in Nederland. Ja, het woord broedplaats bestond toen nog niet... Um... Het is op dit moment een rijksmonument geworden. En uh, er zitten dus al, al die bedrijven in en die, uh, die werken van hieruit. En die produceren uh, goederen, die produceren kunsten. Het hele gebied, ook hierachter, is enorm uh, ontwikkeld. En eigenlijk is het veem wel een beetje een begin uh, daarvan. Waarom is zo'n begroepplaats nou belangrijk? Het is voor startende bedrijven van uh, belang... Het is van belang door de mix die je hebt... van hele vreemde uh, functies bij elkaar. En levert uh, het de economie wat op? Het gaat altijd om geld, hè? Ja. Nou, dat ben ik... Overigens niet met je eens. Je moet ook kijken wat er gewoon gemaakt wordt aan kunst. Een theater produceert ook iets. Daar komen mensen op af en dat kan je alleen als geld bekijken. Maar zelfs al kijk je alleen naar het geld en je kijkt naar een kostenbaat afweging, dan levert dit gebouw behoorlijk wat op. De bedrijven die draaien hier gewoon, die draaien hier goed, mede omdat ze een lage huur hebben bijvoorbeeld. Profilex lijstenmakerij. Eens even kijken of er iemand is, de deur gaat wel open. Ja, nou. Mogen we naar binnen? Ga eens kijken. Hey meneer Lex, goedemorgen. goedemorgen. NOS Radio. Ja. Hoeveel jaar zit u hier al? 23 jaar. Hoe blij bent u met deze locatie? Deze is fantastisch hier. Het is echt heel fijn. Heel inspirerend gebouw. goede sfeer. Het zou best wel kunnen zijn dat we op een gegeven moment hier uitgroeien... en dat we weg moeten, maar dat zou me wel aan mijn hart gaan, ja. Naar een gewoon bedrijventerrein. Naar een gewoon bedrijventerrein, ja. Nou, lekker zeg. Daar gaat alle creativiteit. <laughs> meestal wil je daar niet doodgevonden worden, hè? Nee, dat niet. Nee. Nou, dank u wel. Oké. Okay. We gaan weer ja, even ja. verderop. Oké. Okay. Volgens mij is het een feest om hier te werken. Elisabeth Ruigerhok is van bureau Witteveen en Bos. U heeft onderzoek gedaan naar uh, het nut van deze broedplaats. Want ze kosten een duit, dus wij wilden wel graag weten wat ze opleveren. En? Nou, ze leveren in ieder geval meer op dan dat ze kosten. Dus dat is goed nieuws. En wat leveren ze precies op? Verschillende soorten baten. In eerste instantie natuurlijk een hele simpele baat... zoals huuropbrengsten. De gebouwen worden weer gebruikt, dus er ontstaan huuropbrengsten. Meest voor de hand liggende zijn gewoon natuurlijk... Uh, als je een extra werkplek creëert... dat ook zeg maar, de omzet op andere werkplekken... buiten de broedplaatsen toeneemt. Werk zuigt werk aan... Nou, nog een veel leukere baat, overigens, is dat het aantal zakkenrolincidenten blijkt af te nemen als je een extra broedplaats hebt. Hoe komt dat dan? Het wordt veiliger, sociaal toezicht, sociale controle neemt toe. Zo'n gebouw staat niet meer leeg, er is weer leven op straat. Er zijn critici die zeggen, joh, die broedplaatsen, weg ermee. Nou ja, dat is op zich begrijpelijk en daarom denk ik dat die cijfers zo handig zijn. Want wij zijn het onderzoek ook begonnen met van we hebben geen idee wat voor baten we zullen vinden. We proberen ze gewoon allemaal die we kunnen bedenken. En wat is uw conclusie? Die broepplaatsen zijn prima voor de economie. Uh, nou, de economie, dat is dan wel hoe je het definieert, maar in ieder geval voor onze welvaart. We kunnen wel steeds praten over economie en geld... Ik vind het ook belangrijk, maar nogmaals zeg ik, zo'n gebouw is mooi. De bedrijven die hierin zitten, de ambassadlieden die hierin zitten, die maken mooie dingen. En dat vind ik minstens even belangrijk. Niet alles is economie gelukkig en dat willen we graag zo houden in zo'n gebouw als dit. De broedplaatsen hoort u de hele week over... over deze bolwerken van creativiteit. Serie wordt gemaakt door verslaggever Jeroen Schutijzer. Na negen uur in het Radio 1 Journaal. Laatste nieuws uit Libië. En we hebben het dan ook over de rol van Turkije. Want de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... reist vandaag al naar Libië. Nog even niet naar Tripoli, maar wel naar Benghazi. Naar de opstandelingen. En hopelijk hebben we ook weer contact met Hans-Jaap Melissen in Tripoli.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 zeg ik, dit is iets wat ik nooit geweten heb en dat wrijft u mij aan. En dat is zo gemeen, zo gemeen. Kijk vanavond, tien voor half elf. NOS, Nederland 1. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen. Ook uw bedrijf krijgt hier last van. Heeft u al bedacht hoe u dit gaat oplossen? Mercer helpt graag.